De coronateller na de zaterdagnacht in Aspen Valley staat nu op 180. Anderhalve week geleden ging die discotheek in Enschede na lange tijd weer open. Maar ondanks testen voor toegang blijken nu 180 van de 800 bezoekers besmet te zijn geraakt. Al zullen het er waarschijnlijk niet heel veel meer worden, zegt deze verslaggever van RTV Oost. De GGD Twente verwacht dat het aantal nu niet heel veel verder meer zal stijgen. Gisteren was dat aantal nog 165. Er waren in totaal zo'n 800 jongeren in die Enschedese discotheek aan het feesten. En onbekend is hoeveel van die bezoekers zich nou uiteindelijk heeft laten testen. Ook is onbekend welke variant het virus heeft of dat om de Delta variant gaat. Een man van 34 uit Enschede moet drie maanden de cel in omdat hij RIVM-baas Jaap van Dissel en de burgemeester van Bodegraven-Reewijk heeft bedreigd. De daden beheert een telegramgroep, waarin hij onder meer opriep om bakstenen naar het huis van de RIVM-baas te gooien. Vissers uit Urk kunnen zaterdag zonder afspraak een coronavaccinatie halen. Voor vissers is het lastig om een afspraak te maken omdat ze meestal op zee zitten. De GGD heeft nu de hele zaterdag voor ze gereserveerd. Vissers die willen krijgen dan een prik van Jansen, zodat ze na één prik meteen klaar zijn. En dankzij Will Smith hadden mensen in New Orleans gisteravond toch nog een vuurwerkshow. Ieder jaar wordt er tijdens de 4th of July een grote show georganiseerd, maar dit jaar was er eigenlijk geen geld voor. En toen de acteur dat hoorde, belde hij meteen de organisatie. Het is top notch. En toen de mensen me they zeiden Will Smith wil een A-plus show. De regering gewoon niet snel Maar in dit geval, with this heel generous gift van Will Smith... Will Smith doneerde 100.000 dollar voor de vuurwerkshow. Hij was toevallig in New Orleans vanwege opnames voor een nieuwe film. Het weer. Een paar buien vanmiddag en met 20 graden koel cool voor de tijd van het jaar. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon en 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat file op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. Drie kilometer doorweg werkzaamheden. Je vertraging daar is 10 minuten.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook komend op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. hebben nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Legality, me content Hoe het met jouw zwart geld zit, maar dan ben je mooi de pineut bij deze plaats, hè? what's the color of money? De single van Hollywood Beyond. Even na drie uur, welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Op een, ja, een bewolkte zaterdagmiddag in Zandvoort. Wel een redelijke temperatuur, zo rond de 21 graden. Maar uh, dat is het ook het enige wat, uh, wat we positief kunnen vertellen over het uh, weer vandaag, Albert-Jan. Uh, ja, maar het, het is ideaal uh, winkelweer. Want ik heb bekend dat het behoorlijk druk is in het centrum van Zandvoort. Met veel winkelend publiek. Dus dat is de, voor de middenstand natuurlijk weer goed nieuws. Ideaal weer om uh, boodschappen te doen en dingetjes te kopen. Het is wel een beetje benauwd buiten trouwens. Maar goed, dat maakt niet uit. Goed, welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Allereerst even de tussenstand van uh, de Tour de France. Een etappe vandaag van Oyonna naar Le Grand Bornard. Een uh, etappe over 150 kilometer met momenteel nog uh, ruim uh, 68 kilometer te gaan. Maar uh, het peloton rijdt op uh, uh, ruim uh, drie uh, minuten uh, achter, daarachter, waaronder ook de gele trui... Nou is dat niet erg als Wout van Aert daar ook in zit... want die staat op 30 seconden achterstand dit algemeen klassement voor de gele trui. Als hij daar niet bij zit, want daar heb ik geen zicht op... Dan, dan is hij zijn gele trui kwijt. Ik zag hem trouwens net ook... dan hebben we het natuurlijk over Mathieu van der Poel... zijn hand opsteken en vragen naar de, de begeleidersauto... Dus uh, we houden het voor u in de gaten en ik hou me hard vast uh, voor, voor wat betreft Mathieu uh, de gele trui. En uh, Roglic uh, gaat helemaal niet goed, want nee. die ligt uh, ruim 11 minuten achter inmiddels. Ja, klopt. Die is, die, uh, dat is uh, ook slecht nieuws. Het is, blijft naar, uh, regen naar beneden komen, maar uh, we houden het voor u in de gaten. En wat natuurlijk ook begonnen is om uh, drie uur, is de kwalificatie van de Formule 1 uh, in Oostenrijk, op de, de Red Bull ring... Uh, momenteel uh, uh, de snelste uh, wederom Verstappen. U kent de naam inmiddels. Met 1 0 4, 2, 4, Hamilton zit daarachter. En daarna weer Bottas. P uh, Perez, teamgenoot van, uh, van, uh, van uh, Verstappen. Vinden we terug op uh, een zesde plek. Ook daar kijken we de komende uur uh, voor u naar uit. Wat er gebeurt en als er wat te melden is zullen we het zeker niet nalaten. In ieder geval kwart over vier is het een reguliere pit report. En dan zullen we natuurlijk een uitgebreide samenvatting geven van de dan verreden kwalificatie. En de startopstelling voor morgen voor de race die om drie uur gaat beginnen. Wat gaan we nog meer doen in de tweede uur? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En uh, er is ook nieuws te melden uh, tijdens de evenementenagenda van uh, de serie Classic Concerts. Uh, die gaan ook weer opstarten. En ik uh, sprak zojuist even buiten de voorzitter van het uh, Zandvoorts Mannenkoor. Uh, ook die uh, gaan weer uh, bij elkaar komen en uh, de plannen bespreken. Ik had begrepen dat ze alweer twee nieuwe leden, ondanks de corona, twee nieuwe leden erbij hadden. Dus die gaan ook langs de hand weer opstarten. Uh, daar uiteraard natuurlijk uh, later uh, uh, de, uh, in deze maanden meer nieuws over het Zandvoorts Mannenkoor. Maar vandaag tijdens evenementagenda natuurlijk nieuws over classic concerts. Uh, wat uh, gaan we nog meer doen? We hebben natuurlijk meer lokaal nieuws. We hebben nog een uitnodiging voor u ligt voor een informatieavond... over het te bouwen Bad Zandvoort. En dat is ook een bijeenkomst op 8 juli en hoe u daarbij kan zijn. Daar hoort u straks ook meer over. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. Wat heb je dat weer mooi gezegd, jongen. Je mag nog even blijven. Is dat goed? Ja, dank je. Oké, okay, nou, alsjeblieft. En uh, wil je meekijken, inderdaad, waar Albert-Jan het over had? Www wwwzfm kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10a wij volgen onder meer de tour de france de kwalificatie en we hebben uiteraard het gebruikelijke nieuws voor je het tweede deur zandport op zaterdag met nu hey woody en uh, roses uit de jaren 80. We ...weten we zeker niet te draaien op het geluid van Zandvoort. Zo, oké, okay, deze plaat, albert En dan moet ik even denken aan een raadje plaatje van een paar jaar geleden. ben je Precies, waar we een paar jaar geleden <laughs> aan meegedaan hebben. Ja. Was het toen niet uh, deze plaat die uh, langskwam dat jij zei, die weet ik? Nee, nee dat was uh, 2525. Oh, ja, ja, ja. ja. Van uh, Zager en Evans. Kijk, kijk, ja. kijk, kijk, kijk. De kennis eh, inderdaad van. Uh, hoe ouder, uh, hoe, hoe ouder hoe gekker. <laughs> hoe ouder hoe gekker, dacht ja, hoe, ik. Uh... Nee, hoe meer ik weet. Oké, okay, nou we gaan we weer over op het uh, nieuws, Albert-Jan. Uh, ja. Ik zei het al in de, in de aankondiging van het tweede uur. Er komt een informatieavond over Bad Zandvoort op 8 juli aanstaande. Op 8 juli om 8 uur s'avonds is er een online informatieavond. met een presentatie van Bad Zandvoort. over het voorlopig ontwerp van het gebied bij de Watertoren. Dit project is ontwikkeld samen met de gemeente Zandvoort, de architectenbureaus, de Blaze euh, architecten, AG architecten en springtij architecten en andere adviseurs. De stedenkundige supervisor en architect George Polman geeft een toelichting op, de, op het voorlopig ontwerp en het proces tot de beoogde realisatie van de bouw in 2023. En voor je het weet is de 2023 hè. Zo gezegd, aanmelden uh, het programma van 8 juli uh, om 8 uur. Wilt u aanwezig zijn bij deze online informatieavond? Dat kan door u voor 8 juli aan te melden op www.badsandvoort.nl www Op de site www.badsandvoort.nl www.badsandvoort.nl treft u een formulier. U kunt hier tot 13 juli uw reactie of vraag achterlaten. De gestelde vragen en antwoorden komen dan binnen enkele weken beschikbaar op de website... zodat u de antwoorden nog eens rustig na kunt lezen. Een opname van de presentatie is vanaf 9 juli ook op de website www.badsandvoort.nl te bekijken. Dus kan u op 8 juli niet. U kunt altijd vanaf 9 juli op de website www.badsandvoort.nl de een en ander nalezen dan wel nakijken. In ieder geval... Uh... Ja, het begin is er hè, van de van nieuwbouwbad Zandvoort. Heel spannend en ook heel benieuwd wat de watertoren in dat plan gaat betekenen. Ja, ik, ho ik hoop dat ze we er wel wat mee doen. anders hebben we straks mooi drie woontoren staan en een watertoren die om kan kukelen. Ja, ik ben, ik ben ik <laughs> krijg je dat, heb je wat moois gebouwd, dan ja. komt er een watertoren naar beneden zeilen. Ja. Dat, nou, dat moeten we niet hebben. Dat schiet ook daar niet op. Nee, je hebt het inderdaad over die uh, mooie, uh, mooie woontorens, uh, oude. Ja. oude stijl die ze willen gaan bouwen. Ja. Is het nou daadwerkelijk zo dat ze alleen maar appartementen gaan bouwen daar? Uh, ik dacht, want een van die nee. plannen van die andere architect, ja. dat was toen de huisjes oh. met de rode daken, weet je nog? Ja, ja, ja klopt. Dat en ook, dat ja. was volgens mij het plan wat toen de tijd uh, goedgekeurd was, of uh, er doorheen gedrukt uh, nou, was. <laughs> goedgekeurd. Die... Dus, dus, die, die, nee, wat het precies gaat worden, ik dacht ook dat er woningbouw uh, zou komen, niet alleen appartementen, maar Laat u, laat u zich verrassen op 8 juli, of in ieder geval vanaf 9 juli op de website www.zandvoort.nl. Jij hebt je ook als belangstellende laten registreren. Dus uh, ja, ik, uh, ja, ik ga me ook aanmelden, zeker ja. weten. Dus... Nou, ik, wij, wij, wij zijn ook uh, als belangstellende geregistreerd, kunnen we gezellig naast elkaar gaan wonen. Altijd. <laughs> we hebben altijd belangstelling, Albert uh, Jan. Nee, nee, we willen graag gelijk vloers. Ja, als je wat ouder wordt, dan is gelijk vloers wat makkelijker. Dus. Nee, in ieder geval uh, spannend om die ontwikkelingen te volgen. Er zullen wel de nodige vergunningen moeten worden aangevraagd. Maar laten we hopen dat het van de grond komt. Met de zomer wil het nog niet echt lukken met het weer van vandaag. Wij brengen wel even de zomer bij je thuis. Want we gaan de nieuwe Enrique Iglesias voor je draaien. En die is lekker hoor, albert Hier is Iglesias. Te pido mil disculpas. Es que mereces explica. La pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarres conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock De la cerveza y el de un periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Llevar por la música y la emoción. Y se me salió de la mano puta esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rondensee y llegaba mambo estrella. ¿Qué culpa tengo yo que ya también sea bella? Me marrio el humo, de la juca y la champaña que. es que me pasé.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 Zeker weer een groot hit worden hier in Nederland. van samen met Enrique Iglesias en Miepa Zee. Een lekkere gauwe houden we nu van Billy Idol. Hier is Sweet 16. Doei! TV Ook de beste muziek bij eigen lokale radio CFM. We gaan van oud naar nieuw en van nieuw weer naar oud met uh, Billy Idol en Sweet 16. We zitten inmiddels daar in Oostenrijk op het uh, oranje circuit van de Grand Prix van Oostenrijk. Op uh, dit weekend uh, zijn de Max Verstappen-tribunes daar weer uh, goed oranje gekleurd, uh, Albert-Jan. Zitten we in de Q2 met uh, nog twaalf minuten te gaan? Ja, met de momenteel snelste PRS, gevolgd door Verstappen. Hamilton vinden we een voorlopige uh, uh, vijfde plek en Bottas zes. Maar er zijn nog ruim, zoals je zegt, 12 minuten te gaan. Dus er kan uh, nog van alles gebeuren in Q2. Maar ja, het is wel uh, belangrijk dat je hier uh, goed rijdt. Want uh, dit is de set-up die ook gebruikt gaat worden voor uh, de start van de, van de race morgen. Is het uh, gele banden of rode? Oh, ja, ja PRS ging op geel naar buiten. Dus ik heb zo'n idee dat Max... Maar ik heb hem nog niet zien rijden, Max. Maar ik vermoed dat hij wellicht op rood gaat vertrekken. En ik heb gehoord dat Ferrari heel snel op de rode bandjes is. Dus ja. misschien gaan die sowieso voor rood. Nou, we houden het voor in de gaten. Daarnaast natuurlijk ook nog even, even een blik werpen op de Tour. Met nog ruim 52 kilometer te gaan, vinden we. Van de poel terug in de tweede groep. Het is inmiddels de tweede en de Poussy de achtervolgers en de tweede en de peloton zijn weer samengekomen. Maar we staan wel op 3 minuten 50 achterstand op de koplopers. En Wout, waar Wout van Aert zich ophoudt, dat, dat is nog even de vraag. Op een gegeven moment liet Van der Poel zich wel afzakken naar de volgauto van zijn team. Want ik denk: nou stapt hij af, nou stapt hij af. Nee, hij stapt er niet af, hij had een regenjack nodig. Dus die heeft hij aangetrokken en heeft zijn reis, reis vervolgd. Maar goed, 3,5 en minuut, uh, nee drie minuten vijftig achterstand is het inmiddels uh, geworden. Wij houden u op de hoogte. Verder, uh, even kijken voor ik het vergeet. Volgende week is er weer een prachtig race-evenement op het circuit in Zandvoort. Namelijk uh, de ADAC GT Masters. En uh, uiteraard uh, dat is een driedaagsevenement. 19 en 11 uh, juli aanstaande. En uh, op cm.com, circuit Zandvoort, uh, is de organisatie ervan. En uiteraard mogen ze daar extra UBO-dagen voor gebruiken. Waar dus extra geluidshinder zal uh, ontstaan richting het dorp als De goede kant op staat tenminste. Hè? Laten we dat hopen. Uh, in ieder geval, wij zijn er volgende week, uh, wij bedoel ik dus CFM, uw lokale radio zijn ook aanwezig onze verslaggever Willem van Densen is zaterdag live op het circuit aanwezig... en zal daarvan verslag doen. Een prachtig race-evenement volgende, volgende week. Een driedaagsevenement. De ADAC gt Masters op het circuit Zandvoort. Dankjewel, Jan. Zometeen nog meer evenementen in de evenementagenda. Blijf ook daarvoor luisteren naar het geluid van Zandvoort. Heel veel sport vandaag, maar ook de evenementjes die hoor je naar deze plaats... Endless Roads, de Time Bandits... Inderdaad Dutch Pop, deze muziek van de Time Bandits. Dat was 'The Endless Roads. Een eerlijke gauwe oude soap de zaterdagmiddag bij CFM. Het is half vier geweest, tijd voor de evenementen albert -Jan. En je hebt weer een hele mooie volgens mij ook erbij. Nou ja, officieus hebben we ook op het nieuws van het Zandvoorts Mannenkoor. Die ook weer bij elkaar gaat komen. En wellicht binnenkort daarover meer aankondiging over de activiteiten van het Zandvoorts Mannenkoor. Wat ons wel alvast is binnengekomen is dat de agenda voor 2021 van Classic Concerts onder voorbehoud is samengesteld. Want allereerst natuurlijk in het begin dit jaar uh, kondigde de stichting Classic Concerts de, de concerten voor 2021 afgelast zouden zijn. Of zijn. Nu er echter meer mogelijk is, heeft het bestuur van, voor de rest van het jaar alsnog een agenda opgesteld onder voorwaarde dat de RIVM maatregel per 1 september gaat vervallen. De afgelopen we, uh, weken gaat het hard en er is steeds meer mogelijk en de coronamaatregelen worden steeds minder strikt. Dat betekent dat we verder vooruit kunnen gaan kijken. Een eindelijk verheugd, uh, verheugend nieuws dus. Aldus Toosbergen namens de stichting. We hebben dan ook besloten om in september weer van start te gaan... met het eerste concert van dit jaar mits ook de anderhalve meter afstand wordt opgegeven, Gebeurt het niet, dan willen wij het bestuur geen risico nemen... en zal er nog, nog geen concert plaatsvinden. Zolang die maatregel van kracht blijft, is het financieel ook niet haalbaar... al dus berg, toos bergen in de nieuwsbrief. Op 19 september staat onder voorbehoud dus het eerste concert gepland... de dan komende laureaten van de prinses Christina Concours... naar de protestantse kerk. In augustus zal het bestuur een definitief besluit nemen... en de belangstellenden informeren. In oktober, november en december zullen er dan... Een ...nog een aantal concerten volgen. Meer informatie en toegangskaarten... ...kijk daarvoor op www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl En uh, we hadden het al een paar keer in onze uitzending... ...de Pop-Up Museum in het Raadhuis... Uh, ...met uh, diverse, unieke collecties. Uh, in het weekend van 16 juli... Uh, ...bent u weer van harte welkom in het, uh, in die, in het ra Raadhuis... ...om die, uh, die Pop-Up uh, Museum van dichtbij te gaan bekijken. Gegrote uh, mooie uh, tinfolie fonografen van uh, niemand minder dan. Uh, uh, even kijken, Ferry Bruggen komt er. Uh, wie komt er nog meer? Uh, Jelle Atterba, dit bedoel ik. Jelle Atema heeft prachtige geluidsapparatuur. Echt de moeite waard. Vanaf 16, dat weekend van 16 juli toegankelijk het Puppenmuseum in het raadhuis. Verder hebben we natuurlijk uh, nog steeds uh, de Zandsculpturen die u kunt gaan bekijken. En u kunt natuurlijk altijd de ode aan het Nederlands, zand, uh, land, Nederlands landschap bezichtigen. Zowel buiten als binnen in het museum. En natuurlijk is er ook nog de expositie van Simon Paap. En zeker met dit weer is het de moeite waard om uh, dat te gaan bekijken. Tot zover. Dankjewel albert ja, En ik uh, verheug me echt op uh, de opening van dat uh, pop-up uh, museum uh, in het uh, Zandvoortse raadhuis. Wat het mooie is... Je kan allemaal oude kamertjes uh, gaan bezoeken... Die, uh, waar eigenlijk nooit meer uh, een hond kwam, eigenlijk, <lacht> om het zo te zeggen. Dus die hebben ze weer helemaal ingericht uh, met de, de mooie spullen... en de collectie onder meer van uh, Jelle Atema en Ferry Verbrugge. Maar ook nog van uh, Michel Blekemolen en Aad van Koningshoven ook zij. Uh, doen mee aan het uh, Pop-Up uh, Museum. Wat vanaf het weekend van 16 juli opengaat hier in Zandvoort. Q2, 1 verstappen, 2 Norris, 3 peres met nog 2 minuten te gaan. This see like holy grail, you know that You gon' make me need bell, you know that Caught with your friend, you ain't even me me lying on your. Team, you know that Got me a bag for the brick, you know that Control them, slow the pace, it right the back Oh, this ass real Ik ben echt een fan van deze Doja Cats. Joder, Kiss Me More. De nieuwe single, inderdaad. Nou, Q2. Spannend, hè, Albert Jan? Wat door. Jongen, jongen, er gebeurt nogal wat. Even kijken, hoor. Sainz eruit, Leclerc eruit, Ricciardo Alonso. En waar is Bottas gebleven? Bottas, die staat inmiddels alweer op 3. Hamilton op 2, verstappen op 1. Q2 zit erop. Op naar Q3. Het was koud, het was toch.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 Vond je mij, je hield van me, je hunkelde, je smeekte, je smachten, kwijlde, gelden, flikte je vertrouwen. Net als in de film, ik wil het. Feel it bij CFM even terug in de tijd, terug naar de discotheek in de jaren zeventig. Toen stond deze plaat keihard in jouw favoriete discotheek, ook hier in Zandvoorts. Heatwave was dat en de Boogie Nights. We gaan het hebben over het uh, oogcafé, want uh, ja, Gert van Kuik die vindt inderdaad dat dat er uh, moet komen hier in Zandvoort en hij heeft gelijk, denk ik. Vlak voor de uitbraak van het coronavirus werd in Zandvoort een poging gedaan om een oogcafé te starten. Door alle beperkende maatregelen was het vrijwel onmogelijk om bij elkaar te komen. Maar nu is het tijd voor een nieuwe poging. Initiatiefnemer Gert van Kuik, met een zeer beperkt zicht van circa 5%, is hij maatschappelijk blind. roept geïnteresseerden nogmaals op om te reageren. Een oogcafé is een ontmoetingsplek voor slechtzienden en blinden... die in alle rust de problemen kunnen bespreken waar ze tegenaan lopen... de oplossingen die hiervoor gevonden zijn... en zaken die voor deze groep mensen interessant kunnen zijn... om met elkaar te bespreken. Het idee is om met een groepje lotgenoten periodiek bij elkaar te komen. In Haarlem is al een soortgelijk initiatief opgestart... dat ook door inwoners van Zandvoort wordt bezocht. Dan wil ik dus ook, dat wil ik dus ook in Zandvoort proberen te starten. Bel of mail mij voor informatie over de plannen... of kom zelf met ideeën. Diegenen die dit bericht wel kunnen lezen... en iemand kennen die het niet kan... en mogelijk hierin is geïnteresseerd... roep ik op, lees dit bericht voor... en maak hen erop attent. Ik hoor graag, aldus de oproep van Gerf van Kuik. Hij is bereikbaar op... 06-572-09720. Ik herhaal... 06 572 209720 Nou, ik hoop uh, Gert dat het uh, deze keer gaat lukken. Want uh, ja, ook deze ja, groep verdient uh, aandacht en uh, wellicht steun uh, met elkaar in het vinden van oplossingen, van problemen waar men dan tegenaan loopt... om het zo maar eens te zeggen. Zo is het maar net. En uh, kunnen mensen die uh, nou luisteren het bericht nog een keertje nalezen... en het telefoonnummer uiteraard? Uh, ze kunnen het nou, nalezen. Dit is een artikel uit de, de Zandvoortse Courant. Een, uh, hij is bereikt. Een telefoonnummer, een mobiele nummer van Gert van Kuik... is 06-572-09720. En het staat daar ook, neem ik aan, in de Stanfordse krant dat nummer? Uiteraard. Ja hoor. Helemaal goed. Nou, tot zover het uh, nieuws over het oogcafé van uh, Gert van Kuik. Op ZFN wordt iedere gouden gauwe platina. Ja, die programmaleider die blijft maar drukken en pushen. Weet je wel wel, een gouden oude Oké. Okay. Gaan we het weer eentje uit de jaren zeventig draaien van Sailor Girls, Girls, Girls? Girls, Girls, Girls.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 Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well they made 'em up in Hollywood. I put 'em in the little Number two, my Geisha.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 voor ons, zoals je zei. Het is ons moment, van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat. Blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi.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 Dat was de nieuwe single van Miss Montreal. En zo mooi! Gaan we nog even het strand schoonmaken? Zo vlak voor vier, Albert Jan? Uh, ja, okay. of niet? Hoef ja, ik ja, dat nee, even begrepen? Nee, nee, helemaal goed. Sinds 2013 wordt jaarlijks de Boscales Beach clean-up tour georganiseerd langs de hele Noordzeekust. In 2020 ging de landelijke schoonmaakactie in verband met corona niet door. Maar dit jaar vindt de actie wel weer plaats. En wel van 1 tot en met 15 augustus gaan vrijwilligers. Dagelijkse strand op om onder leiding van de stichting de Noordzee de hele kuststrook schoon te maken. Uiteraard traditioneel de laatste etappe eindigt in Zandvoort. De inschrijving voor deelname aan de Boskalis Beach Cleanup Tour is geopend. En u kunt zich aanmelden via www.beachcleanuptour.nl www.beachcleanuptour.nl Zo zeggen, aanmelden! Ja, zo is het uh, zeker. We gaan naar uh, Q3. Op dit moment uh, P1 verstappen Norris, P2 Hamilton, P3 staan allemaal in de pits. De tien coureurs, en ze gaan allemaal nog één snelle ronde maken met rode bandjes. Met rode bandjes. Met rode bandjes. En dan weten we wie er op pole staat. Morgen uh, daar in Oostenrijk.